4 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Er moet een wet komen die de bescherming regelt van de natuur en de wilde dieren in Nederland. Dat zegt een woordvoerder van natuurmonumenten namens 50 natuurorganisaties. De overheid moet actiever worden in het aanpakken van vandalisme... en het illegaal dumpen van onder andere chemisch afval. De natuur- en milieuorganisaties presenteren morgen een plan voor een nieuwe natuurwet. Volgens natuurmonumenten bewijst het dumpen van chemisch afval dit weekend in Venlo en Lelystad, dat het hard nodig is om maatregelen te nemen. Nederlandse banken hadden om uitstel kunnen vragen voor de overgang naar IBAN. Dan hadden ze nog twee jaar langer automatisch de rekeningnummers mogen omzetten. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Chris Buijink. Ondanks is de termijn waarop banken de oude rekeningnummers automatisch omzetten naar nieuwe nummers wel uitgesteld tot augustus. Maar daarna moeten ze daarvan Europa verplicht mee ophouden. Waarom Nederland geen extra uitstel heeft aangevraagd is onduidelijk.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 Maar wist u dat u deze nu al online kunt bekijken? Kijk voor de zekerheid op svb.nl. SVB, voor het leven. Grote ontknopingen in dit uur van Langs de Lijn straks bij het schaatsen. De 10 kilometer voor mannen nu al bijna bij het veldrijden in Drenthe. Hoe ver moeten ze nog, Jeroen? Nou ja, dat kan ieder moment gebeuren voor Las van der Haar. De supporters rennen uit die grote zandkuil richting de finish. Las van der Haar die dan de eerste grote afspraak in die belangrijke januari maand gaat winnen. De Nederlandse titel, zijn Nederlandse titel. Ja, en die, die maand is zo belangrijk omdat dan altijd de kampioenschap worden verreden. En dat is de reden dat Van der Haar en Groenendaal hebben gezegd... we doen het rustig aan tijdens die donkere, drukke decemberdagen rond de kerst. Dan is er altijd, iedere dag, een cross ergens in Vlaanderen. Dan kan Van der Haar met zijn status altijd wel ergens... 5.000-6.000 euro startgeld verdienen. Maar Van der Haar is pas 22. Doe het rustig aan. Je hebt één accuutje. Als die leeg is... die laat je niet zomaar weer op voor die belangrijke januari-maand... Groenendaal is wijs en Van der Haar luistert goed naar hem. De eerste grote afspraak is dus vandaag van de Haar helemaal in de verte. Een stipje zie ik boven alle hoofden uit. Over twee weken is de finale van de wereldbeker. Van de Haar kan de eindzegen bijna niet meer ontgaan. 54 punten staat hij voor. En een week daarna, 1 en 2 februari, is het wereldkampioenschap in Hogerheide. In Nederland dus van de Haar voor eigen publiek op zondag. Vos is op zaterdag goed gepland. De armen wijd omhoog. Hij draait het rechte stuk op. Lars van de Haar is weer. De Nederlands kampioen. Het is niet verrassend. Het is verwacht. Maar niet minder mooi. Want hij heeft er hard voor gestreden. Dan zie ik als ik het rechte stuk afkijk. Ongeveer het enige stukje verharde weg. Hier rond het Nijenhemelriek. Zie ik nog steeds Corné van Kessel niet. Het gat is alleen maar groter en groter geworden. Ja, van Kessel wist natuurlijk. Toen het 30 seconden was. De strij strijd is gestreden. Van de Haar bolt uit. Onder de modder. Krijgt het niet koud? Ja, wat wil je? Het is een soort carbondoorslag van een winter hier. Het is 6 graden, het zonnetje nog net tussen de bomen door in het Nije Hemelriek. Nog steeds geen spoor van Van Kessel. Dus die is mentaal gewoon geknakt, denk ik, in die laatste ronde. Die dacht, dan maar zilver, dat ga ik verdedigen. En dat lukte hem. Ik zie nu een vingertje omhoog, ik zie hem nu de bocht uitkomen. Corné van Kessel rijdt volgend jaar een nationaal kampioenschap in zijn Veldhoven. Van Kessel, leeftijdsgenoot, ook 22... En de vliegende start reed top 10 in Valkenburg bij de Wereldbeker. En hem gaan we terugzien bij het WK. Ook over drie weken in hoog rijden. En het podium is compleet met Thijs van Amerongen. Vorig jaar derde in Hilvarenbeek, nu derde in Gieten. Van de Haar, Van Kessel, Van Amerongen. NOS langs de lijn. I've been down so low, people love me and they know. They can tell something is wrong, like I don't belong.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 een wonderful world. Jorrit Bergsma is straks in Sochi, een van de belangrijkste concurrenten van Sven Kramer op de lange afstanden. Om op de spelen optimaal aan de start te verschijnen, stapte Bergsma afgelopen week van het ijs en belegde, net als Kramer, een trainingskamp in het zonnige Tenerife. Voor de richting de spelen is dit, uh, is dit nog een goed kamp om nog even uh, ja, goed intensief te trainen, duur op de benen en uh, ja, om straks gewoon echt fit uh, echt, uh, de spelen in te gaan. En waarom hier? Want er zitten meer schaatsers hier. TVM zit aan de andere kant van het eiland. Ik heb Lotte van Beek hier gezien. Wat is zo ideaal aan dit eiland? Ja, de, de weersomstandigheden. Dus, uh, het is uh, gewoon goed om de, om de zon er alleen op te hebben. En uh, om te trainen in de, ja, in de korte broek, zeg maar. En uh, ja, het is nergens zo zeker als uh, hier op Tenerife. Dus uh, als, als het bewolkt is, dan is het nog steeds uh, 20 graden. En dat is gewoon, uh, ja, gewoon goed trainen. En dan hoor je van die lange baanschatsen al jarenlang... vitamine D pakken in de winter en dat soort, dat, dat soort termen. Dan vind ik dat eigenlijk helemaal niet bij jullie passen. Jullie zijn toch van zoveel mogelijk wedstrijden en hoe kouder hoe beter? Ja, maar we hebben als team hebben we best wel veel wedstrijden ook al gereden. En, uh, maar uh, het is nu ook gewoon zaak om, uh, om fit te blijven. En dan is, uh, is zo'n kamp is gewoon uh, ja, heel belangrijk om uh, ja, het seizoen gewoon fit door te komen. Vind jij het prettig? Ja, zeker... Uh, Helemaal als je een duur moet doen uh, in Nederland als het koud is, dan is het toch. Uh, ja, dus moet je best wel een paar in, ja, inpakken. En hier, is gewoon, uh, hier kun je gewoon lekker fietsen uh, ja, met de zon erop. En dat, dat doet het altijd goed. Weet je veel wedstrijden hierdoor? Nee, we missen alleen de marathon in Groningen. Dat is natuurlijk jammer. Maar, uh, Vandaag hè? Ja, klopt inderdaad. Maar ja, het is, uh, het is even niet anders. En uh, ja, dit kamp dit, dat moet gewoon even gebeuren. En uh, ja, dan mis je uh, wedstrijden. Ja, dat zeer, want ik begreep dat jullie zelfs tijdens het OKT nog een marathon hebben gereden. Jullie doen er alles aan om alles mee te kunnen doen. ja en dan mis je nu toch iets. Ja, maar de spelen dat is gewoon heel belangrijk. En daar heb ik me nu ieder geplaatst. En uh, ja, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon het belangrijkste nu dit, dit seizoen. En uh, ja, daar moet het echt goed, goed erop staan. En ja, dan, uh, dan, uh, dan, moet, dan past het nu niet in de planning. Hoe leeft dat nu bij jou, die spelen? Is dat, is dat elke training aanwezig? Uh, ja, eigenlijk niet. Hij probeer je altijd wel gewoon goed, uh, goed te trainen en gewoon, uh, ja, alles er goed op te zetten. En, uh, ja, de spelers zijn gewoon weer een andere wedstrijd. En uh, ja, dat probeer ik ook gewoon weer goed te rijden. Maar hoe vaak denk jij eraan? Ja, natuurlijk het, uh, het schiet wel dagelijks door je hoofd heen. Dus uh, ja, je bent misschien wat voorzichtiger, voorzichtiger met sommige dingen. Je gaat niet uh, volle bak een afdaling in, zeg maar. Je, je houdt er altijd wel een rekening mee van. Uh, Oké, okay, nu geen gekke dingen. Ja, kun je er iets bij voorstellen? Want ja, jouw dagelijkse werkomgeving is eigenlijk ja. die marathons op, op, op, ja, in Eindhoven, in Amsterdam. En dan ga je naar dat evenement. Ogen van de wereld zijn erop gericht. Heb je er een, een beeld bij? Uh, nee, eigenlijk niet. Ja, dat was de eerste keer. En uh, ja, ik zie het wel... Uh... Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik, uh, wat ik kan verwachten. Maar uh, ja, uiteindelijk blijft het gewoon een andere wedstrijd. En uh, waar je weer uh, goed uh, wil rijden. En uh, ja, ik zie het wel. Ik laat wel op me afkomen. Ja, lukt dat om het zo, zo nuchter te bekijken? Omdat ja, met name de buitenwereld, die maakt het zo groot, hè? Ja, maar ja, dat is nu nog lastig te zeggen. Uh, ja, ik ben al nog niet geweest. En uh, ja, ik weet het niet. Dus uh, ik zie het wel. Wat verwacht jij van jezelf? Uh, nou ja, ik rijd het heel seizoen al aardig constant. En, uh... Als je daarnaar kijkt, zou je zeggen minimaal twee medailles? Uh, dat, dat, uh, ja, Je weet nu ook nooit hoe het loopt. Uh, spelen is wel iedereen uh, echt uh, goed. En, uh, maar uh, dat uh, behoort wel tot de mogelijkheden. Ja. Um, je, je, je eindigt bij eigenlijk bijna nooit uh, naast het podium op, jou, op jouw twee afstanden. Is dat belangrijk, de, de wetenschap, dat je zo constant bent? Ja, dan, ja dan dat, uh, dat zegt wel dat, je, dat het niet minder hoeft, zeg maar. Dus je, dat je gewoon meedoet voor de beide afstanden. En, uh, ja, zo vijf zo kilometer steek Kramer er wel een beetje bovenuit. Maar het gat is ook weer niet zo gigantisch groot. Dus uh, ja, dat zijn wel mogelijkheden. Dus uh, ja, er is geen reden om slecht te rijden. Dus dat is voor jezelf wel, uh, wel, wel, wel goed. Dat je, of wel lekker dat je weet dat je... Dat het niet hoeft dat je normaal gesproken wel voor de medailles meedoet. Ja, hij is ook op Tenerife. Hebben jullie elkaar al een keer gezien tijdens een trainingsritje of voor een kop koffie? Het is een kwartiertje weg, ik kom er net vandaan. Ja, We ja, ziet de eerste dag dat we hier waren. Ik denk woensdag. Een achttentraining kwamen ze ineens tegen. Hij hebben gestapt en even een praatje. Maar voor de rest niet, niet gezien. Het is toch apart dat de strijd om de gouden vijf kilometer medaille in Sochi... nu gestreden wordt op Tenerife? Ja... Ja. <laughs> dat is, uh, ja, dat is toevallig. En, ja, zij, uh, ik denk dat zij ook zelf over Tenerife denken, over, uh, over de voorbereiding. En, uh, ja, het is toch even, uh, ja, hier kun je toch even aan je inhoud, aan je duur werken. En lekker in de zon. Dus uh, ja, ik denk dat zij hetzelfde oog uh, ja, het, uh, het voor Tenerife nu hebben gekozen. Snak jij weer een ijs? Ja, het is straks wel heel lekker om uh, weer het ijs op te stappen. En, uh, dus, uh, ja, na zo'n kamp is, zijn je benen toch een wat frisser weer en dan eh, ja, heb je er wel weer extra zin in. Dus eh, ja, ijs is altijd, eh, het is altijd mooi om te schaatsen. Straks weer ijs, maar nu was het dus nog even tenarief voor Jorrit Bergsma. Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Out the house don't dream it's over zes mannen zijn nog bezig aan hun Europees kampioenschap schaatsen Twee op dit moment aan een afsluitende 10 kilometer. en hebben het 108 e Europees kampioenschap uit uh, historie. Uh, wordt de komende drie kwartier beslist. Binnen de drie kwartier een toernooi dat uh, ter discussie staat. Hoe ziet de toekomst van het EK eruit? Dat is allemaal uh, ongewis. Of we oh, überhaupt over een aantal jaar nog wel een EK rijden. En zo ja, in welke vorm? Kleine of grote meerkamp? De 10 kilometer staat ter discussie. Feit is dat we die 10 kilometer gewoon nu aan het rijden zijn. De laatste drie ritten zijn we aan begonnen. Te beginnen met Douwe de Vries... tegen Bart Swings. Hierna... De Noren, Pedersen en Bukkou. En dan Blokhuizen en... Uh, Koen Verweij in de laatste rit. 2800 meter zijn afgelegd... door Douwe de Vries en Bart Swings. Die uh, aan elkaar gewaagd zijn. Ze rijden mooi, netjes... Uh, zo'n beetje naast elkaar zojuist over de finishlijn heen. Uh, Douwe de Vries moet goed maken... op Rens veel die het zo goed deed. 10 seconden en 50 ste om hem voorbij te gaan in het klassement. Bart Swings mag twee seconden verliezen om uh, veel voor te blijven in het algemeen klassement. Maar voorlopig zijn allebei sneller zo dikke vier seconden... bij de vorige passage. Hier komt de volgende passage. betekent dat er 3200 meter zijn afgelegd. Swings nu aan de leiding. Hij noteert de rondetijd van 31-8. En de eerste, nee, wat zeg ik, de derde 32 maar de eerste weer sinds lange tijd van Douwe de Vries. Douwe de Vries, die toch bezig is aan een degelijk toernooi. En ja, ben benieuwd wat hij kan op deze 10 kilometer. Nou, het is meer dan degelijk toernooi. Ik vind het gewoon als je debuteert en dan zo rijdt als dus gewoon een vier goede rijdt. Dan, dan, dan mag je echt hartstikke, hartstikke trots zijn op jezelf. Ik kijk even naar al die rondetijden. Ja, die fluctueren wel iets meer dan in de rit hiervoor. Met de Rens Rotterdam. Maar dat komt ook omdat hier twee rijders echt tegen elkaar rijden. Dus dan heb je iedere keer het voordeel en het nadeel van wel of niet naar een binnenbaan gaan. Op die kruising eventjes naar je tegenstander toe rijden. Eventjes erachter kruipen. Eventjes, eventjes de benen laten vieren. Even dat gat weer dichtrijden. rijden. Het is iedere keer weer die, die fluctuatie in, in, in die rondetijden. Uh, nu mag het ook weer Douwe de Vries naar die binnenbaan toe. En die probeert via die binnenbocht de aansluiting weer te krijgen bij, uh, bij Bart Swings. En die heeft nu wel een kleine voorsprong. Voor het eerst rijdt hij eigenlijk een klein beetje weg. Het is dus een gaatje van 8 meter. En dan zie je op het Dauw de Vries weer echt een beetje aanzetten. Want hij wilde wel bij in de buurt blijven. Dan rijdt hij een rondje 31 achterrijd, Bart Swings. En 32-3 rijdt Dauw de Vries. En dan wordt het nu een moeilijke kruising. Maar ja, goed, we zitten nog vroeg in de wedstrijd. Dus Douwer kan nog eventjes aanzetten. Die zet gewoon echt even drie slagen keihard aan. om nog in ieder geval nog voor Bart Swings uh, langs te kruisen. Maar ja, Bart Swings zit er nu alweer voorbij in die binnenbocht. Kijk net uh, bij die vorige buitenbocht. inderdaad uh, mooi naar binnen toe. Of Douwe al kwam. Nou, Douwer kwam wel, maar kwam er dus niet naast. En nu heeft heeft Bart Swings uit Herend in de buurt van Leuven... dan het voortouw genomen in de rit met nog 14 ronden te gaan. 31-8 voor hem. Dat is dezelfde rondetijd als de ronde hiervoor. Bart Swings neemt dus het initiatief in deze race. Neemt afstand van Douwe de Vries. Eens kijken of er een antwoord komt van de 31-jarige Vries. Bert van Marwijk is nu een paar maanden trainer van HSV in Duitsland. Zijn opdracht was... Om met de, club uit Hamburg, met de club uit Hamburg weer uit de onderste regionen van de Bundesliga te loodsen... dat is nog niet echt gelukt. Want halverwege de competitie staat HSV op een teleurstellende 14e plaats. Van Marwijk bereidde zich afgelopen week met zijn club in Abu Dhabi... voor op de tweede helft van het seizoen. Abu Dhabi dus, een emiraat waar Van Marwijk ook had kunnen werken. Ik was hier een jaar geleden, ja. Ik hoop die scheik niet tegen te komen hier. Je komt misschien ook naar Galatasaray... Uh, daar zit nu Mancini. Waarom iets wel, waarom iets niet? Is dat nou echt dat je zei Duitsland, Engeland... want daar, daar, daar kom ik het best op mijn recht? Ofzo? Ah, het gaat niet om dat ik, me, dat ik uh, vind dat ik daar het beste op mijn recht kom. Het gaat om mijn gevoel... Uh, de, de Bundesliga en de Premiership zijn de twee mooiste competities van Europa. Ja, daar, zou, daar werk ik als liefste. En ik heb ook altijd gezegd... als ik de kans krijg dat ik in, in de buurt van de familie kan blijven... dan is dat voor mij ook belangrijk. En uh, ik heb contact gehad met, uh, met alle drie de clubs in, in Istanbul. Dit is eigenlijk wat ik altijd wilde, ja. Je bent 61 jaar. Uh, ben jij nog dezelfde coach als tien jaar terug? Leer jij nog? Ik denk dat je altijd leert. Ja? ja. Kun je één ding noemen, bijvoorbeeld? Nou, je leert wat sneller alles te relativeren. En, uh, ik ben er al opvlieger van, van de natuur. En uh, dat ben ik nog wel steeds, maar wel minder. Dus ik, ik denk dat ik daarin wel wat beter mijn momenten kies. Wij moeten gewoon heel hard werken om daar onderweg te blijven. Dat, dat is gewoon de realiteit, dat heb ik ze nu ook gezegd. Dat staat tegenover, we hebben ook een hele jonge ploeg. En een jonge ploeg, dat heeft uh, perspectief, dat biedt perspectief. En we hebben ook een aantal jonge talenten. En die moeten ook fouten maken om beter te worden. Ja, en dat gaat dan vaak ten koste van punten. En dat is, dat is weer het dilemma waar je als coach mee worstelt vaak. Maar, um... dat, is de, dat is de dilemma van de ajax coach. Ja, ook. Nou, dat lijkt het een beetje op. Jouw verhaal nu lijkt een beetje op uh, een club als PSV of is Op dit moment jong, ja. talentvol, maar mentaal en, en, nog niet zo nou ja, hard. Toch, toch is die verwachting er altijd. Kijk naar PSV. <coughs> Na vorig jaar zei iedereen, we gaan verjongen. En, uh, we moeten nou maar eens geduld hebben, leren geduld te hebben. Maar als een club als PSV dan twee of drie keer achter elkaar verliest of wint dan creëer je automatisch weer dat verwachtingspatroon van kampioenschap. En als het dan mis en minder gaat, dan is men weer teleurgesteld. Ik heb ook al vaker in Nederland gezegd dat het in mijn ogen ontbreekt aan uh, top jeugdcoaches. Die moet je dus meer status geven, die zul je beter moeten belonen. Uh, want daar ontbreekt het vaak aan, niet aan de organisatie en aan de methodes... maar meer aan de mensen die dat moeten uitvoeren. Ik hoorde gisteren, schoonzoon van Bommel, die gaat nou ook... Uh... Nou ja, dat is uh. wat je bedoelt hè? Onder 17? Bijvoorbeeld. Dat, uh, dat soort mensen, die, moeten, die moet je echt... Uh... En het is niet altijd zo dat ze per definitie al goede trainers zijn. Maar daar, daar zitten wel de meeste talenten. Dat is, vind ik, een van de speerpunten. En het moeilijkste is natuurlijk om, om zeg maar, de mentaliteit van een volk zeg maar, wat te veranderen. Om, om, om toch iets meer een, een, een winnaarsmentaliteit te creëren. Want daar, daar ontbreekt het vaak aan. lastig hoor. Dat is ook niet makkelijk, nee. Joep Schreuder sprak met Bert van Marwijk. Douwe de Vries en Bart Sphinx rijden hun laatste rondjes op de 10 kilometer. Kijken allebei omhoog in het klassement. En Sphinx zelfs naar het podium, denk ik, hè? Zou nog mogen hopen, ja. Uh, maar hij moet wel meer dan 10 seconden goed maken op de top 3. Zowel op Lokhuizen als op Bukkou als op Verweij. 2,5 seconden op Sverre Pedersen. Die komen dus allemaal nog in actie. Bart Swings heeft in ieder geval uh, meer dan voldoende afstand genomen... van Douwe de Vries, die 13-04 reed in Heerenveen bij het Olympisch kwalificatietoernooi... waarop die vijfde werd op de 10 kilometer. Maar hier toch achter de feiten aanrijdt. De feiten zijn dat Bart Swings een honderd tijd heeft van de 31.6... dat hij ruim 7 seconden sneller is dan Rens Rottevel was in deze fase van de wedstrijd. En dat Douwe de Vries niet bepaald met zijn beste 10 kilometer uit zijn carrière nee, bezig is. Nee, want Douwe de Vries rijdt namelijk rondjes 32,6 en we zitten al 5-6 ronden naar die man te kijken. En het is echt, hij is echt aan het zwoegen. Alsof hij echt al 180 kilometer in de Elfstenentocht gereden heeft, dat hij nog even een kleine stukje van Dokkum naar Leeuwarden moet. Maar het gaat hem echt niet makkelijk, hoor. Het gaat hem echt heel moeilijk af. En dat vind ik toch wel raar als je dat bedenkt, hè. Dat hij gisteren gewoon tweede werd op de 5 vijf, nou Ja, 5, 5, Het is zijn eerste EK allround. Dus misschien dat het feit dat hij er al een 500 meter... een 5 kilometer en een 1500 meter op heeft zitten... in uh, iets meer dan 24 uur tijd. Misschien speelt dat wel mee dat dat te veel op zijn benen erin dan wanneer je één afstand op een dag moet rijden. Ja, maar dat moet toch juist voor de Vries... die uit dat marathonstraatstraatje komt, die, rij, die mannen die rijden de hele dag door. Dat maakt helemaal niet uit. Die rust vindt het alleen maar vervelend. En dan denk ik juist dat hij op, op deze afstand, na drie afstanden, dat het dan nog echt zijn beste afstand komt. Maar ja, die mond echt waar hoor. Wagenwijd open. Wagenwijd open. En dan rijdt hij weer een ronde 32-6. En dan moet hij nog, uh, ja, dan gaat hij denk ik nog langzamer rijden dan de tijd van Rens Rotterveld. Die natuurlijk een hele goede rit reed. Maar ik, ik schat eigenlijk Douwe Vries hoger in dan Rens Rotterveld. En ondertussen Bart Swings gewoon keurig bezig hoor. Hij gaat dik binnen de 13 minuten 20 rijden. Hij rijdt 13 19 in Astana. Maar ja, vorig jaar bij het EK 13.08. Goed, het is appels met peren vergelijken. De omstandigheden van het ene jaar in Ereveen zijn niet de omstandigheden van het andere jaar natuurlijk. In Hamar nu 31,5 voor de ronde. Nog steeds rond die 31.5 seconde rijdt richting Bart Veldkamp die het ijs aan het schoonmaken is als het ware met zijn handen. Want die gaat alle kanten op. Zoals zijn vader dat vroeger ook deed. Als zijn vader Bart Veldkamp aan het coachen was. En dan gaat Bart Swings weer de binnenbocht in. Inderdaad, hij mag gewoon nog dromen van een podiumplaats. Want Koen hij komt nog, is geen 10-kilometer-specialist. Bukku heeft ook niet echt de 10-kilometer als zijn favoriete afstand. En swings ondertussen, 31-8. Verliest dan wel drie tienden van een seconde. Maar met nog twee ronden te gaan, komt hij door in 12 1385. En dan rijdt hij zo dus rond de 13-15, 13, 15, 13 op dit moment. Als hij dat weet vasthouden in die laatste twee ronden. En dan is hij toch bezig aan een hele nette 10-kilometer aan de overzijde weer de buitenbaan in. In dat hele, hele, hele, hele, hele, hele lichtblauwe pak. Zo lichtblauw dat het bijna wit lijkt. Op weg nu, op het eind naar de bel voor de laatste ronde. En dan rij je wel een keurige race. Dan rij je allemaal rondjes 31 hoog en 32 laag. Maar dan les ik hier niet een tijd meer waarvan je denkt... Van nou, daar komen de anderen niet meer aan. En hij moet namelijk tijd goed maken op die andere jongens. Hij had hier eigenlijk iets sneller moeten rijden... dat de jongens toch iets meer ja, bang werden van deze tijd. Het is een tijd, ja, weer een rondje 31,6. En dan moet hij nu nog 200 meter schaatsen. Het is wel goed, maar het is niet een tijd... waar, waar de andere jongens zo meteen echt nerveus van worden. En dat is misschien wel wat uh, precies past. Bij het seizoen tot dusverre van Bart Swings. De Belg, 22 jaar jong nog altijd maar. Komt hieraan richting de finish gegleden. En gaat een tijd neerzetten van 13.17.41. En daarmee dus wel fors sneller dan Rens Rotterveld was in zijn race. 9 seconden en 34 honderdste om precies te zijn. En hier komt Douwe de Vries. Nee, de 10 kilometer was het absoluut niet voor Douwe de Vries. Hij is langzamer dan Rens Rotterveld. Dus Bart Swings, de Belg, aan de leiding met nog twee ritten te gaan al op de 10 kilometer als in het uh, klassement. Als hij heeft zijn toernooi erop zitten. En klaarstaan voor onze neus al de rijders uit de voorlaatste rit. Twee noren. Hopelijk wordt het dan weer ietsje sfeervoller hier in het vikingschipet... als Sverreloene Pedersen het gaat opnemen tegen Hovar Bekoe. Dit is Radio 1. Het is bijna half vijf. Het nieuws met René van Brakel.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 Het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, prachtig weer was het vandaag. Alleen in delen van Twente bleef de mist hangen. Vanavond blijft het nog lang helder. Maar wel wakker de wind aan matig en aan de kust wordt die vrij krachtig. Vanavond, of vannacht, neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. En na middernacht gaat het ook wat regenen. Voor de regen uit zakt de temperatuur vannacht naar 3 graden in Zeeland... tot rond het vriespunt in het noordoosten en oosten van het land.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 Na verandert er niet veel. Af en toe regent het wat, er zijn ook lange droge perioden. De temperatuur die zakt naar normale waarde 5 à 6 graden overdag en s'nachts net boven nul. Radio 1, NOS langs de lijn. Zo dadelijk het Nederlandse onder Jan Blokhuizen tegen Koen Verwij om de titel op het EK. En nu nog twee Noorden, Sebastien hebben. Het grote vraagteken: wat, uh, wat gaan ze doen? Hoa Bukku bijvoorbeeld, die uh, toch lang geen hele goede 10 kilometer heeft uh, gereden. De laatste keer dat hij echt, echt een 10 kilometer reed, waar je met uh, opgeheven hoofd op kon terugkijken, was die in Calgary bij de WK round in februari 2011. Toen hij zelfs het uh, Iwan Skobrev nog het vuur aan de schenen legde, net geen Wereldkampioen around. Hij werd tweede achter Skobreff op dat WK. 12, 53, 89. toen zijn persoonlijk record. Sverre Loene Pedersen heeft 13.08 staan uit december 2012. En die Sverre Lunde Pedersen neemt nu het initiatief in de wedstrijd. 21 ronden zijn er nog te gaan. Kortom, er zitten pas 1600 meter op van deze 10 kilometer. Pedersen is sneller, ietsje sneller. Een paar tienden van een seconde dan Bart Svinks. Even voor de duidelijkheid. Ze mogen allebei ver tijd verliezen ten opzichte van swings Pedersen 2,5 seconde en Bukkou zelfs 12 seconden en 24 honderdste om de Belg voor te blijven in het algemeen klassement. Bukkou komt uh, weer een beetje terug maar Pedersen leidt nog steeds na 2 kilometer rondetijd 32-1 voor Pedersen. Hij is nu wel bijna een halve seconde langzamer uh, in zijn schema zeg maar dan Bart Swings. Ja en dan kan uh, Pedersen nu weer uh, richting haven Bukkel rijden. Die neemt toch een klein beetje steeds, steeds dat uh, initiatief. Die rijdt Iets ontspannender op dit moment dan Haven Buckel. Waardoor je ja, lekker, lekker makkelijk onderdoor komt. Dan rij je iets sneller. En dan moet Haven Bukko in die buitenbocht steeds iedere keer weer een klein beetje aanzetten om er in ieder geval weer bij te komen. Dan komen ze de rechte eind. En Pedersen heeft een metentje voorsprong. Maar je ziet dat Haven Bukko even weer aan moet zetten. Ja, dan heeft ze Haven wel weer een iets snellere rondetijd. 32-0. En Sverre noemde Pedersen 32-1. En nu heeft dan Haven Buckel weer voordeel van die kruising. Want die kan dan nu weer naar Pedersen rijden. En zo gaan we dat dan van een hopelijk een zoveel mogelijk. Ronde rollen zien dat ze zoveel mogelijk van elkaar kunnen profiteren. En op het moment dat er één nee van een en nu ben ik er klaar mee, dan gaat hij waarschijnlijk versnellen en gaat hij, gaat hij, hij, hij echt voor de beste eindtijd. Zou Bukou nog zo'n versnelling, zeg maar een kramerversnelling, zou hij dat nog in de benen hebben? Bukou die op de 1500 meter niet verder kwam dan de zesde plaats in een, 46, 51 ligt nu ietsje voor, 1100 honderdste van een seconde... ten opzichte van Sverreloene Pedersen bij de langzamer dan Bart Swings was. En Pedersen mag niet al te veel meer verliezen hoor... want hij mag dus maar op Swings verliezen 2,5 seconden... en reed bij de vorige doorkomst al 1,7 seconden langzamer. Dan Swings was. Nog even deze passage meenemen. Dat is de doorkomst namelijk naar de 3600 meter toe. We de 3200 meter toe. Het voordeel op de baan van Sverreloene Pedersen. Maar wel al twee seconden langzamer dan Swings was. In de World Hockey League in India staat morgen de wedstrijd tussen Nederland en België op het programma. Dat is altijd een interessant en ook beladen duel, want veel Belgische spelers zijn actief in de Nederlandse competitie. En de bondscoach van de Belgen is ook een Nederlander, dat is Mark Lammers. Hij hoopt tegen Nederland op herstel na een slechte start van het toernooi. Het is een wedstrijd voor ons in ieder geval. Ik kan alleen naar onszelf kijken voor België. Uh, wij moeten een betere wedstrijd spelen dan we de eerste wedstrijd hebben we gespeeld. Uh, we hebben tegenvallend toernooi tot nu toe. Wij proberen ons te herpakken en uh, daar hebben we de wedstrijd van Nederland voor. En daarna zien we wel tegen wie we spelen voor de kwartfinales. Nederland is hier met een volledige selectie. Jij hebt ervoor gekozen om een viertal, misschien vijf zelfs, spelers rust te geven. Dat is een luxe positie die je in mezelf hebt gecreëerd... op grond van de resultaten van de afgelopen jaren... Maar eh, waarom doe je dat zo? Want eh, België zou je toch ook met een volledige formatie kunnen zijn? Ja, kan wel. Maar je hebt, je hebt doelstellingen in een jaar. En het WK is weer ons grootste doel in Den Haag. Daarvoor heb je fitte spelers nodig. Uh, ik had een aantal spelers uh, die hebben het uh, WK onder 21 gespeeld. Vond ik ook belangrijk dat ze met hun leefscategorie de beste moeten zijn. De verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat is ook een mentaliteit. Een winnaarsmentaliteit hebben. Vind ik ook belangrijk, ook in hun levenscategorie. Daar hebben ze meegemaakt. Ja, dan kun je niet een maand later hier weer een toernooi spelen. Dat zou niet verstandig zijn. Dan zouden bestuurs uh, om de hoek komen. Daarnaast heb ik twee oude spelers uh, thuis gelaten. Xavier Rekkingen en uh, Jeroen omdat ik vind op de lange termijn moet je ook blijven versen vernieuwen. En moet je de concurrentie hoog houden in je selectie. En andere mensen een keer proberen. Plus de spelers die ervaren zijn moeten nu echt opstaan en het laten zien. Daar worden ze ook beter van. Jij bent met België inmiddels gestegen naar de vijfde plek op de wereldranglijst. Nederland is nogal de derde. Nu moeten jullie van Nederland winnen om in ieder geval niet laatste te eindigen in de pool. Uh, heb je het gevoel als je naar de krachtverhouding kijkt tussen beide landen... dat jullie in Nederland inmiddels al een beetje voorbij zijn? Nee, nee, juist niet. Ik denk, denk dat de ranking nog steeds terecht is. Ik denk dat, uh, zeker op dit toernooi is uh, Nederland uh, op één wedstrijd na tegen Argentinië. Maar in de voorbereiding, uh, kijk ook naar, hebben ze gewoon heel goed uh, gespeeld. Uh, ze hebben tegen Australië heel goed gespeeld. Dus ik uh, denk dat Nederland op dit moment veel verder is. Uh, ja, gewoon een sterk team heeft. En wij zijn nog echt zoekende met onze nieuwe jongens om, uh, om goed te spelen. Dus ja, ik vind dat wel nu, uh, nu de, toch meer de, de kansen bij Nederland liggen. Maar, ja, het, het blijft een wedstrijd Nederland-België en, uh, en, en het maakt bij onze jongens ook toch wel iets los. Want uh, ze kennen al die jongens goed vanuit de competitie. Dus uh, ja, hopelijk morgen uh, toch een leuke uh, strijdvolle wedstrijd. In jouw voorbereiding heb je natuurlijk ook gekeken naar de eerste twee wedstrijden van Nederland. Wat is jouw indruk van ze hier? Ja, ik, ik vond ze in de voorbereiding heel goed. Uh, we hebben ook een aantal wedstrijdjes gezien. Uh, de eerste wedstrijd heb ik een beetje gevoel dat ze het een beetje onderschat hadden van... Oh, Argentinië doen we wel even. En, uh, ik had Argentini al gezien in de World League 3... Uh, ik had ze al heel hoog ingeschat, uh, ook op dit toernooi, uh, omdat ze, ik vind dat ze gewoon uh, heel veel verbeterd zijn de laatste jaren. Nederland heeft het denk ik een beetje onderschat. Daarna hebben ze het goed herpakt tegen Australië. Je ziet toch wel dat de kwaliteit er wel is, maar dat er af en toe niet uitkomt. We zitten hier in India. Het is normaal gesproken wel een hockeygek land, maar we spelen hier in een vrijwel leeg stadion. Hoe denk je dat dat komt? Ja, dat weet ik ook niet. Dat zou je de mensen in India moeten vragen. Maar het is wel een gemiste kans. Als je praat over promotie van het hockey... als je praat over uh, olympische status... dan is dit echt een gemiste kans. Uh, er komt heel veel op televisie... maar op televisie lege stadions... ja, dat is geen promotie van het hockey. Dus ik vind het een gemiste kans. Ik vind dat de verantwoordelijkheid van, van de bond hier in India... maar ook FIA, had gewoon een betere afspraak moeten maken. Luister, we komen hier naartoe. maar er moet wel het stadion vol zijn, anders komen we niet. En uh, er zijn genoeg manieren om gratis tickets te geven. Ik heb liever gratis mensen in het stadion. En dat de sfeer is nu een hele leeg stadion. Hoe vind jij dat we de komende jaren met het internationale hockey... vrijwel bij ieder toernooi op Olympische Spelen en, uh, en WK na... dat we altijd in India zitten? Aan de ene kant is het natuurlijk logisch dat er hier veel aandacht is van media, veel televisiekijkers. Aan de andere kant vind ik dat je, dat je het wel moet blijven spreiden over de wereld. Je moet andere landen ook een kans geven om een toernooi te organiseren. We hebben het afgelopen zomer een heel mooi toernooi in Boom gehad. Dat is ook een promotie geweest voor het hockey, denk ik, in, in België, maar ook in Europa. Maar in India zit meer geld, hè? Blijkbaar, blijkbaar. Uh, en ik snap ook dat dat wel belangrijk is, maar dan, dan vind ik het des te uh, meer een gemiste kans als hier niemand in het stadion zit. Want dit is gewoon uh, tegenoverstel, dit anti-promotie van het hockey dit. Geloof jij dat de toekomst van het mondiale hockey en de Olympische status afhankelijk is van hoe India het doet? Onder andere. Ik denk, dat groot, uh, ja, ik denk dat het een groot onderdeel is. Ik denk dat als Aziatische landen mee gaan doen uh, in, in, in de strijd weer met de top... Dan, dan hebben we weer een bredere top. Je ziet ook nu Argentinië erbij komen. Dat is een goede, echt een goede ontwikkeling. Maar uh, dan moet ze het wel slimmer aanpakken dan als ze het hier hebben gedaan. Dat zei Mark Lammers, de bondscoach van de Belgische hockeyers tegen Philip Koken. Het komende kwartier is helemaal voor de apotheose van het EK Round schaatsen. Eerst nog die Noorden en dan de Nederlanders... Eben en Sebas. Nou, de Noren maken er een mooie strijd van. Een mooi duel van Pedersen en Bukhu Tot vijf kilometer dachten we... ja, ja, ja, maar daarna hebben ze uh, allebei een versnelling doorgevoerd. En dat betekent dat het verschil nog wel in het nadeel is... ten opzichte van het schema van Bart Swings. Maar ze lopen in. Ze lopen in op dat schema. Dat betekent goed nieuws voor Pedersen. Goed nieuws voor Bukhu. En ze nemen elkaar mooi op sleeptouw. Betekent ook dat uh, het Chipet weer een beetje loskomt, Dat er weer wat meer sfeer in deze toch redelijk lege hal komt waar op dit moment Pedersen door de buitenbaan heen gaat. Bukku in de binnenbocht probeert, of dankzij de binnenbocht... probeert om bij Pedersen weer te komen. Hij komt er wel bij, maar het voordeel met nog zes ronden te gaan... is in, het, uh, in handen van de kleine Schwer Loene Pedersen. 10, 09-06. Oeh, even een missetje bij Bukku. Die moest uh, helemaal overeind komen in de binnenbocht. Nou, dit lijkt me, Erben, een mooi moment voor Pedersen om te gaan aanvallen. Ja, en dat doet hij ook wel. Hij gaat het gat nu op die kruising dicht. Het is nu maar vijf meter. En dat komt dan door die binnenbocht, komt hij er onderdoor... Ja, dan, en dan wil hij toch wel even deze rit winnen, denk ik, van Haver Bukko. Maar Haver Bukkel herstelt zich ook wel weer een klein beetje in die buitenbocht. Ze zitten nog bij elkaar in de buurt. Het is wel de eerste keer dat Pedersen een gaatje heeft van 6, 7 meter. Die rondtijd gaat nu naar 31,4 en 31,7 voor Haver En Het wordt wel een spannende race van wie hier die rit gaat winnen. Maar vergeet niet, Haver Bukkel mag 10 seconden verliezen op, op Pedersen. Dat gaat hij echt niet meer verliezen in die laatste paar ronde. Dus het gaat gewoon om de eer, het gaat om de rit. Het gaat om wie deze rit gaat winnen. Pedersen moet ruim 9 seconden goedmaken op zijn directe tegenstander. Van nu. Dat verschil is veel te klein op de baan met nog dik 4 te rijden. Want er komen ze alweer aan. Bukko knokt zich terug. knokt zich terug. De winnaar van de 500 meter richting Sverreloene Pedersen. 31-4 voor Pedersen. 31-9 voor Bukko. Allebei nog steeds langzamer dan Swings was. Die dus met 13-17-41 aan de leiding gaat. Maar het is een marge voor beide. Die mag. Het is een marge voor beide. Die mag om de Belg voor te blijven in het algemeen klassement. Uh, naar de binnenbaan gaat Sverreloende Pedersen. Naar de buitenbaan is gegaan. Hoor Bucko. betekent nu dus weer in dit rondje het voordeel voor Sverreloende Pedersen. De 21 jaar jonge Noor gaat verder als dat nemen van de ervaren Bukko. Ja, en het tik is uitgedeeld hoor. Want Pedersen kruiste de Bucko heen. En dan heb je daar toch last van. Hè? Je hebt last van het ene keer dat je uit je ritme komt. Havenbukkou om even hoog. En dan is het na acht km heel moeilijk om dan weer in dat oude ritme te komen. Dat zie je nu ook wel. Want de ronde tijden gaan naar 32-0 van Bucko en 31-6 van Pedersen. En nu is dat gat definitief geslagen. Haar, Sverre de Pedersen gaat nu naar die buitenbocht toe. En heeft nu een medetje of... 15-20 voorsprong op een havenbukkel. Komt uh, de Pedersen aan op weg naar de laatste 400 meter? Nog twee ronden staan op het uh, rondebord. En is hij nog steeds langzamer dan Swings, of is die middels sneller? Hij is nog 1,6 seconden langzamer. Dat mag. Hij mag namelijk 2,5 seconden verliezen. Om Bart Swings, om de Belg voor te blijven in het algemeen klassement. Bukkel kijkt naar beneden, kijkt naar de punten van zijn schaatsen. Het is een blik uit vermoeidheid. Het is een blik komende uh, uit het feit dat hij weet dat hij hier de rit gaat verliezen. Zeer waarschijnlijk van een jonge landgenoot van Sverre Lunde pedersen die nog een keer probeert te versnellen in de binnenbocht en op weg is naar de bel voor de laatste ronde. Ja, maar Sverre Lunde moet ook wel. Oh, die komt ook omhoog op het rechte eind. Die wordt ook helemaal kapot. Hij moet alles geven, want hij heeft die rondetijd. Ja, 32-0, die wordt het heel erg spannend. Want hij verliest nu 2 seconden, opspringt en hij mag nog maar een halve seconde verliezen. En swingt eindigt met een rondje 31-9. Ja, van Havrebuckel die gaat de rit verliezen, maar die pakt wel het brons op het EK. Het gaat nu om die laatste ronde voor Sverre Lune-Pedersen. Wordt hij vierde of wordt daar gaat het om het knokken van uh, Sverre Loende Pedersen in die laatste bocht. 2,5 seconde mag hij dus maar verliezen op Bart Swings. Bucko komt niet meer terug. Jut Loende Pedersen niet meer op. 13.17.41 is voorbij en de 2,5 seconden zijn ook voorbij. Want 13.20.50. Hij verliest te veel in de laatste ronde. En dat ziet hij nu ook met een bijna wanhopige blik naar het scorebord. Sverre Loende Pedersen is voorbij gestreefd door Bart Swings. Bucko niet. 13.22.09. Ja, dat is. Het is toch geen tijd die je bij Bukoe een aantal jaar geleden uh, had verwacht... toen Bukoe echt meedeed het Sven Kramers er nu en dan nog wel eens uh, lastig wist te maken. Betekent met nog één rit te gaan op deze 10 kilometer... dat in het klassement Bukoe aan de leiding gaat. Nou, we weten dus hoe het zit. Uh, Jan Blokhuizen moet 19e van een seconde goed maken op de Noor. Op Hova Bukoe. Nou ja, 13-21 erben. Daar uh, draait Blokhuizen normaal gesproken ze niet meer voor om. Nee, dat gaat inderdaad wel goed komen, denk ik. Dus het... Uh... Uh, kijk, Halfbugo staat in ieder geval op het podium. Daar is hij in ieder geval blij mee. En het gaat nu waarschijnlijk gewoon echt om een duel worden: tussen twee kanjers. Twee jongens die samen opgegroeid zijn, samen hun hele carrière al vanaf jongen Oranje. En zelfs daarvoor al bij elkaar uit de buurt kwamen. Altijd tegen elkaar gereden. En nu gaan ze hier strijden om de Europese titel: Jan Blokhuizen en uh, Koen Verwij. Blokhuizen, 24 jaar oud. Koen Verwij is één jaartje jonger. Terwijl Sverreloende Pedersen uitgeteld ligt op het middenterrein... waar van dat groene kunstgras uh, ligt, kunstgrasmatten. Daar ligt uh, Sverreloende Pedersen echt op zijn zij nu helemaal kapot. We gaan iets achterpraten, want we zitten vrij dicht op de startstreep. En we willen ze natuurlijk niet uit de concentratie halen. Dus klinken we nu even als uh, Bert Voorthuizen... die in zijn beste jaren commentaar oh. doet van een, uh, een biljartwedstrijd. Lange band, korte band, lange band, lange band. Nou, daar staan we weer bij. De start en het startschot van Jans Wier heeft geklonken voor de laatste rit... De Minuten van de waarheid. Dus onderling verschil in het voordeel van Koen Verwij. Want die gaat gewoon natuurlijk wel als leider deze afstand in 5 seconden en 1200ste. Koen Verwij voor de eerste keer in bijna twee jaar gestart op een 10 kilometer tegen Jan Blokhuizen. Die zo fantastisch goed reed. Ook bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Oké, okay, hij werd vierde. Maar hij reed toch hele goede tijden daar op dat Olympisch kwalificatietoernooi. 12-57-58 binnen de 13 minuten voor het eerste. In zijn carrière. Jan Blokhuizen, die heeft een hele lichte voorsprong na de eerste ronde. Ja, Koeverwijk, hoe zal hij het gaan doen? Erwin? Nou, ik sprak net even uh, Gerard Kempers nog, uh, die kwam ik tegen in de, in de, in de tunnel. En ik vroeg hem, wat gaat hij doen? Hoe gaan jullie dit aanpakken? Nou, hij zei van, je kunt eigenlijk dat scorebord kun je gewoon aan de kant gooien, want het maakt de tijd, maakt helemaal niks uit. Je moet gewoon in de buurt blijven bij Jan Blokhuizen. Dus Koeverwijk is hier niet maar met één ding, die gaat gewoon zo lang mogelijk aanhaken zolang mogelijk in de buurt blijven van Jan Blokhuizen. En als het dan echt niet meer kan, ja, dan kan het niet meer. Maar je hoeft niet te kijken naar rondetijden. Het gaat tussen de afstand tussen Jan Blokhuizen en Koen Verweij. En dat mag niet meer worden dan vijf seconden. En 1200ste om precies te zijn. Jan Blokhuizen leidt op de kruising. Koen Verweij, die dus lol wilde gaan maken op deze 10 kilometer... rijdt er toch al wel een stukje achter. Zo'n 15 meter is de achterstand van Koen Verweij op Jan Blokhuizen, die de buitenbaan is ingegaan. Dieper zit dan Koen Verweij. Die zit wat hoger met zijn bovenlichaam... Komt er ook niet bij. Kijk uit Jan Blokhuizen met die rode middenlijn. Gaat er niet te vaak zo heel dicht in de buurt zitten. Gebruikt weer de hele breedte van de baan. Komt door in 31.5 en 36.87 is de doorkomsttijd. 31.4 voor Koen Verweij, Die nu met een lichte voorsprong de kruising op komt gereden. En Jan Blokhuizen een seconde ongeveer achter een weet. Minder dan een seconde. Dat is wel in het voordeel natuurlijk van Koen Verweij, Want die mag dus 5 seconden en 12 honderdste verliezen. Ik denk dat hier misschien het eerste tikje eventjes een prikje aankomt van Jan Blokhuizen. Want hij versnelde al bij het insturen van de binnenbocht. En heeft daardoor nu een kleine voorsprong genomen op Koen Wij. Maar dat is nog lang geen 5 seconden en 1200. Nee, ja, hij is wel een rond 31, 4, 31, 5. Dus de rondetijden die zijn, die zijn gewoon goed. Die zijn gewoon mooi voor een, voor een keurige tijd. Maar het gaat echt een duel worden. Ze gaan na elkaar lopen loeren. Kijk, Jan Blokhuizen heeft wel een kleine voorsprong. Maar nu gaat dan weer via die binnenbocht. Gaat Koen Wij weer in de buurt komen. En als ik denk hè, aan Jan Blokhuizen. Hoe moet je Koen Wij verslaan? Hè? Dan moet je gewoon. Kijk, je bent in principe de betere 10 kilometer rijden. Je hebt meer ervaring op deze afstand. Je PR is 10 seconden sneller. En ja, Dan moet je gewoon je eigen race gaan rijden. Zo hard mogelijk rijden. De druk er zo snel mogelijk en zo vroeg mogelijk opzetten. Dat dan weet je in ieder geval. Die, die tijd kan hij in ieder geval niet rijden. Maar nu kijk je hier al. Komt er weer een kruising aan. Ja, gaat het goed? Ja, dat gaat net goed. Koen Weij gaat even aanzetten. En dan gaat Jan Blokhuizen, Die gaat even gewoon lekker in de luwte. Oh, nee, in de luwte. Nee, hij gaat er meteen keihard onderdoor. En gaat hij via die binnenbocht meteen een gat slaan. Ten opzichte van Ko Prikkie nummer 2 dus voor, door Jan Blokhuizen ten opzichte van Koen Verwij. Blokhuizen met die lange slag, arm op de rug, ziet 19 staan op het rondebord. Zoveel ronden heeft hij nog de tijd om er 5 seconden en 1200ste van te maken, want dat is het nog lang niet. Het is wel meer dan een seconde. 1 seconde en 400ste momenteel in het voordeel van Jan Blokhuizen. Wat wordt het antwoord van Koen Verwij? Want het verschil wordt groter en groter. Op de kruising is het toch wel een meter of 20, 25 in het voordeel van Jan Blokhuizen de laatste jaren. dus. Altijd tweede op het EK Allround, zowel in Colombo, Budapest als in Ereveen. Eén keer achter Skobref, dat was op die buitenbaan in Colombo. En daarna twee keer tweede achter Sven Kramer. Koen Verwij komt weer ietsje terug. De net was het dus een dikke seconde. Nu is het verschil tussen Jan Blokhuizen en Koen Verwij hetzelfde gebleven. Want ze rijden allebei een rondetijd van 31.5. Het is één seconde en vierhonderdste van een seconde in het voordeel van Jan Blokhuizen. Die wederom voor Koen Verwij langs troost. Ja, maar dit is wel leuk hoor, want dit is echt een spel. Hè. Kijk, Koen Verwij kruipt dan achter Jan Blokhuizen... Ja, goed, die mag wel een klein stukje voor me rijden. Maar blijf wel bij je hele buurt. En ik wil wel, wel van je profiteren. Dan pakt hij makkelijk die snelheid mee. Dan pakt hij makkelijk naar die buitenbocht En dan wordt het gat niet heel veel groter. Het gat is nu, denk ik, ja, dan zullen we kijken. Want die tijden die blijven waarschijnlijk wel weer in die 31 hangen. Ja, 31.8 en 31.8. Het verschil is een seconde. Het is uh, teruggelopen, want het was net 1 seconde en 400ste. Het is nu uh, binnen de seconde 99 100, om precies te zijn. En dus uh, zien we de gebalde vuist bij Gerard Kemkes. Die nog wat langer, uh, wat meeschreeuw op het moment dat Koen Verweij langzaam komt. Gereden Gerard Kenkes leeft meer mee op dit moment... dan de iets koelere, iets rustige Jan van Veen. De Drent die gewoon toekijkt hoe zijn voormalige pupil... en sinds dit seizoen dus opnieuw zijn pupil... toch nu het verschil groter moet gaan zien te maken. Oh, 16 ronden heeft hij nog wel de tijd hoor. 31-9 voor Blokhuizen. Maar ja, ja 31-9 ook voor de Havik. Koen Verweij, he, die heeft zich gewoon helemaal vastgegrepen... ten opzichte van Jan Blokhuizen. Het verschil zit nog altijd ja, rond... Die seconde. 1 seconde en 500ste was het zojuist. En Blokhuizen wel weer nu naar de binnenbaan toe. Dit is dan weer een ronde waarin Blokhuizen het verschil moet zien uit te breiden. Ja, dat zou je wel denken. Maar ja, Jan Blokhuizen die kruist over Koen heen. En Koen geeft die is het er toch een paar metertjes. Zit ze toch weer eventjes lekker een klein beetje uit de wind. Dan rijdt hij nu een ronde. 31. 8. Ja, Koen gaat nu wel voor het eerst naar de 32. Dus 32-0. En dan loopt het verschil een klein beetje op. Ja, dan moet hij wel proberen die aansluiting te krijgen nu. Nu uh, wordt langzaam maar zeker groter. En nu moet hij zich terugzien te knokken. Nu gaat de duim omhoog bij Jan van Veen. Op het moment dat Jan Blokhuizen langskwam. Maar Koen Wij heeft nu de binnenbocht. Lijkt ietsje meer te versnellen dan Jan Blokhuizen deed in deze bocht. Koen Wij, de knokker. De man die dat heeft meegenomen uit het skieleren. Blokhuizen ook natuurlijk een skieler verleden. Inline verleden. 31-8 voor Blokhuizen. Ja! 31-7 inderdaad voor Koen Wij. Hij knokt zich terug. Hij knokt zich terug. 1 seconde en 2 tiende is afgerond. Zo'n beetje het verschil Blokhuizen kruist wel weer voor Koen Verweij langs. Maar Koen haakt gewoon weer aan. Hoor. Koen ja. gaat dan wel eens waar naar buiten toe, maar zit er niet ver achter. Ja, maar dat is interessant. Hè? Want Koen Verweij, die, heeft, die profiteert nu dus wel van de kruisingen van Jan Blokhuisen. Maar Jan Blokhuizen kan niet profiteren van de kruisingen van, van, van Koen Verweij, Omdat hij gewoon ervoor ligt. Dan heeft hij iedere keer een gat van, van 15 meter. Maar hij heeft wel die aansluiting. Ik moet wel zeggen, kijk, Jan Blokhuizen, die techniek die is mooi. Hè? Die ziet er keurig uit. En Koen Verweij is wel aan het werken. Hij rijdt nu zelfs een snellere rondetijd. 31 ja, dus het gat het is gewoon steeds 15 meter te blijven in de buurt. Maar als je kijkt naar de verschillende slagen, hoe ze rijden... dan ziet het er bij Jan Blokhuizen zit er wel meer ontspanning in die slag. 1 seconde en 700ste was het zojuist. Het moeten dus 5 seconden en 12h0ste worden... wil Jan Blokhuizen voorbij gaan aan Koen Verweij... en zijn eerste Europese titel, Oan Pakken. Anders gaat die titel naar Koen Verweij. Het zou voor hem, voor Koen Verweij, de eerste keer zijn. Eén keer eerder stond hij op het podium. Dat was in 2011 in Moeten Toen werd hij derde achter Skobref en achter Blokhuizen. En nu verliest hij wel weer een halve seconde ten opzichte van Jan Blokhuizen. En probeert hij wel op de kruising ook na ja. Blokhuizen al toe te rijden. Maar dat lukt hem veel minder dan bijvoorbeeld twee ronden geleden. Nee, we zijn nu inderdaad halverwege de koers. En hij kan nu niet meer aanhaken op die kruising. Hij kan niet meer profiteren van, van, van Jan, Jan Blokhuizen. Het zijn nu twee mannen waarbij de afstand echt 20 meter is. Jan Blokhuizen neemt nu afstand. En Koerwijn wij moeten het vanaf nu alleen doen. Die moet nu echt op eigen kracht die rondetijden terugrijden. Ja, kijk eens aan Jan Blokhuizen. Die die, die zet nu ook echt de aanval in. Halfwege de koers. 31-2 en Koen Ja, die oude taaie. Die taaie man die grijpt ook weer een ronde 31.5. Bijna twee seconden het verschil in het voordeel van Jan Blokhuizen. Kan Verwij nog één keer terugkomen? Kan die zich nog één keer opladen? Nog één keer die verzuring in die benen zien te weerstaan? Die pijn die dat inmiddels doet? Want we zijn over de helft. Voor het oh. eerst in twee jaar bezig, dus aan een 10-kilometer. Of kan die dat niet meer? Blokhuizen heeft er 6 kilometer op zitten. 31-2 opnieuw voor hem. 31-4. Voor Koen Verwij. Hij probeert het, hij probeert het, Verlies wel weer twee tienden erbij. Het verschil 2 seconden en 81 honderdste in het voordeel van Jan Blokhuizen. Het moeten er dus 5 seconden en 12 worden. Wil die voorbij gaan aan Koen Verwij in het algemeen klassement? Beide trouwens veel sneller dan alle zesde rijders die tot nu toe hun 10 kilometer gereden hebben. Jan Blokhuizen komt weer aan richting de volgende doorkomst. Nog 9 ronden heeft hij om die 5.12 seconden voor elkaar te krijgen. 31-2 knap hoor, netjes hoor. maar 31-6. Net zo knap en netjes voor Koen Verweij, net zo knap en netjes, zit nog steeds binnen de drie seconden. Ja, maar het gat wordt wel groter hoor, en als je dat kijkt naar Jan Blokhuis, ja, die krachtige, machtige slag, nog steeds die diepe kniehoek, en Koen Verweij die echt aan de werk zit, draai met zijn bovenblijf, hij vecht wel, want het is een echte vechter, maar ja, 10 kilometer lang vechten is wel heel erg ver, en hij moet nog ruim 3,5 kilometer, ja, het wordt wel heel erg moeilijk voor Koen Verweij, ja, hij probeert via de binnenbos wel weer dichterbij te komen, hij Gut ook een klein beetje met zijn hoofd. De tijd weer, ja, 1.37. En dan vliegt hij weer 14 ten opzichte van Jan Blokhuizen. 3 seconden en uh, 500ste is nu het verschil. In het voordeel van Jan Blokhuizen. Heel langzaam maar zeker gaan we naar die 5.12 toe. En in deze ronde heeft Blokhuizen weer het voordeel gezien vanaf de kruising. Want hij heeft weer twee binnenbochten voor de boeg. Dus moet het verschil met Koen weer groter worden. De laatste keer dat ze samen 10 kilometer reden was in Moskou in 2012. Toen zat er precies 5 seconden tussen. Nu moet het 5 seconden en 12 vonden te worden. Hier is Blokhuizen. 31-3 weer. Knap hoor. 9-29-48. En Koen Verwij ligt op dit moment al dik 3,4 seconden achter ten opzichte van Jon Blokhuizen. De vingers naar beneden bij Jan van Veen. Die vuist die zo rond bij Gerard Kemkers. Hij jut hem nog maar eens een keertje op. Maar zie maar eens terug te komen. Ja, het kan misschien wel. Ja, Kijk, nu komt er een andere kracht boven. Hè. Die Koen Verweij, die zit in zijn benen. Ik weet het zeker. Die zijn helemaal verzuurd. Maar er komt die baas boven. Hij wil en hij moet en hij zal hier gewoon de, de, de, deze prijs winnen. Hij wil zo graag. Maar ja, Jan Blokhuizen, daar staat bijna geen maat op. Die rijdt weer een rondje, 31,2. En dan vlies Koen wij weer een halve seconde. 1,7. Ja, dan, is het, dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal. Dan moet je wel van heel erg ver komen. Maar het is nog niet gedaan. Maar het is wel bijna 4 seconden in het voordeel van Jan Blokhuizen. En die 5,12 komt dus meer en meer in het zicht voor de 24-jarige Jan Blokhuizen. Die bezig is aan een prima 10 kilometer met die rondjes van 31. Maar twee seconden. Zo, vijf ronden zijn er te gaan tot het einde. 31-0 <laughs> nu zelfs. Hoppa. Gewone versnelling. 10-31-69. En 10-26. 36-22. Met een halve seconde erbij. Die 5,12 seconden. Zijn er bijna. Zijn er bijna voor Jan Blokhuizen. We gaan voor de 31ste keer een Nederlands... Europees kampioen het krijgen. En de kans wordt groter en groter en groter. Dat dat Jan Blokhuizen gaat worden. Ja, dat denk ik ook. Jan Blokhuizen. Die komt toch weer. He. Hij tikt dan nog weer een door. 31-0 rijdt hij in de ronde. Dus dat is wel heel goed hoor. Hij komt weer een door. Komt. Ja, 31-1. Hij rijdt een hele mooie stabiele race. En nu komt dan uh, Koen van door. En dan is denk ik voor het eerste keer het gang. Precies 5.12. <laughs> dus nu zijn ze allebei gelijk. 31-7 voor, voor Koen van Maar die mond gaat wagen bij het open. Het lichaam schudt heen en weer. Hij probeert het wel, maar het is overstappen in de bocht. Ja, dan komt die echte slag. Die, die komt boven. Daarom heeft hij nog een beetje snelheid. Nou, het lijkt niet meer echt op schaatsen. Maar Jan Blok die blijft diep zitten. Die blijft klappen geven. Die denkt, ik wil hier Europees kampioen worden. Ik, Jan Blokhuizen, ik wil Europees kampioen worden. 31-1, netjes hoor. Nog drie rondjes heeft hij te gaan. En hier komt Koen Verwij door. En na de 5,12 seconden van de net is het nu 5 seconden en 94 honderdste in het voordeel van Jan Blokhuizen. Die uitloopt, uitloopt en nog eens uitloopt nu op Koen Verwij. Met die lange slag van Blokhuizen tegenover die kleine katachtige slag van Koen Verwij. Jan Blokhuizen die in 2008 Wereldkampioen werd bij de junioren sindsdien. Geen grote overwinning behaalde bij de senioren. Gaat dat hier in Hama waarschijnlijk wel doen? Nog twee ronden. 12 0 24 voor hem. En hier is Koen Verweij in 12-11-42. Oh. Het verschil is 6 seconden en 1800 in het voordeel van Blokhuizen. Maar het is nog niet gedaan hoor. Want Koen Verweij komt weer terug. Hè. Die komt weer terug naar rondjes 31-5. En die geeft het aanpieden erbij. Die gaat op de kruis. En die denkt: van, wat, nou, wat nou? Ik ben verslagen. Ik ben niet verslagen. Ik ga er nog een keer voor. Ik gooi me af. Armen los op die kruising. Weet je wat? En hij gooit het ritme omhoog in die buitenbocht. Die denkt van: ja, het zal me, het zal me. Ik ga me niet, niet, niet opgeven. Ik geef alles. Hij geeft mijn handen los. Begint hij hier naar die laatste ronde in te gaan. Ja, Jan Blokhuizen denkt van: ja, het zal wel. Ik ga rondjes 31-0 rijden. En ja, hoe oh, wij. 31-2. Het gaat echt nog spannend worden. Ja, het, spannend worden. het kan nog wel. 6 seconden en 33 rondes. Ze zaten er net uh, tussen bij het ingaan van die laatste ronde. Jan Blokhuizen, terwijl Verwij die arm loshoudt op de kruising. En echt alles nu al uit zijn lijf pest. Als hij van de buitenbaan de binnen Ingaat. Hier komt Jan Blokhuizen aan. Die gaat in ieder geval de 10 kilometer winnen. Maar dan moet hij nog wachten wat Koe dus gaat doen. Jan Blokhuizen wordt hij de Europees kampioen. Het zit er dik in. 13.07.22 voor Jan Blokhuizen. En hier komt Koe De klok gaat naar 4 naar 5. En met 13.13.45 verliest hij te veel, inderdaad. Jan Blokhuizen weet het. De laatste ronde van Verwij mag sneller zijn geweest dan die van Blokhuizen. Maar daarin pakt hij te weinig terug. Jan Blokhuizen heeft de grote prijs te pakken. De grote prijs te pakken waar hij zo lang op moest wachten sinds dat hij wereldkampioen werd bij de junioren in 2008. Nu en natuurlijk zijn Kramer is er niet, maar Jan Blokhuizen heeft dan eindelijk die grote prijs. Erben. En dan moest je rijden, moet je kijken wat voor een vlotte ronde die jonge jongens reden. Ze reden 30, 38 en 39. Die Koen Verweijen reed, hij kon het nog harder en hij verliest het dan op een seconde. Het is, ja, ik denk dat Koevwijs vanavond nog wel een paar keer wakker wordt. En ik denk, van shit had ik niet ergens nog een seconde kunnen halen, want ik heb de snelste ronde als laatste ronde gereden. En als dat, dat verschil dan zo ook klein is, ja, die was een sensationele 10 kilometer. Een prachtige duel en hij verliest 1 seconde en 1100ste te veel... Koen Verwij. 1 seconde en 1100ste verliest hij te veel... op Jan Blokhuizen. de 24-jarige man uit uh, zuid scharwouden tegenwoordig woonachtig in Ereveen, bezig aan zijn eerste seizoen... bij het uh, team Corendon, de ploeg van uh, Jan van Veen met name... want dat is ook de man die hem hier begeleidde. Koen Verwij zit uh, op het bankje tegenover de startfinestreep Jan Blokhuizen. Komt daar nu aangegleden? Hij applaudisseert, zwaait naar het publiek, gebalde vuist. Maar hij applaudisseert vooral voor zichzelf. Hij is de Europese kampioen Allround 2013-2014. Nieuws heeft een nieuw geluid. Lara Rens.